Goedemiddag allemaal, ik, uh, ik ben Menno. Ik ben uh, voor sommigen bekend, um, voor sommigen ook niet. Zeker niet als je hier uh, misschien voor het eerst bent, of nog niet zo lang komt in Oase. Twee jaar geleden liep ik hier vaker rond. Ik heb twee jaar lang stage gelopen bij Oase. Ik, ben, ik heb twee jaar lang ook onderdeel mogen zijn van, zo heb ik het ervaren, de fijne gemeenschap die Oase is. En ik mag vandaag even terug zijn om iets te delen van God. Iets te delen van Jezus. Iets te delen uit de Bijbel. En nu is het zo dat, en dat vind ik leuk, dat de kinderen nu niet verdwenen zijn. Maar dat jullie hier gewoon tussen de vaders en moeders zitten. En ik wil eigenlijk bij jullie beginnen. Ik heb nou een vraag aan jullie. Ik ben namelijk benieuwd welke vader of moeder het allersterkst is in Oase. Doe je handen omhoog als je zegt, mijn vader of moeder, die is echt het allersterkst. Ja, ik zie daar achter twee. Ja, is jouw moeder niet zo sterk, Michael? Oh, nou, wat ook. Oké, roep eens even van achteren. Wat kan jouw vader, wat hem zo sterk maakt? Wat zeg je? Jou optillen. <laughs> Oké, okay. sterke papa, want hij kan jou optillen. Ja, je hebt dezelfde papa volgens mij. Maar wat, wat, wat vind jij nou aan? Wat maakt jouw papa nou zo sterk? Heeft hij wel eens de tafel misschien in de kamer opgetild? Dat doet mama dat altijd. <lacht> kan ook. Hé, hey, en wat maakt jouw vader of moeder nou zo sterk? Oké. Okay. <lacht> ah, dan heb je wel een sterke mama. Hé, hey, maar stel nu dat jouw mama... hier niet zou zijn. Die zou niet in deze zaal zijn. En jullie papa is daar ook niet achterin. En ik zou dan aan je vragen... ja, bewijs het maar eens. Laat maar eens zien of je de waarheid spreekt. Dat jouw vader of moeder echt... de allersterkste zieren in oase. Hoe zou ik dat nou opknappen? Beetje, beetje lastig, hè? Want hoe kun je nou... echt laten zien... Dat je vader of moeder de allersterkste is van een oase als ze er niet bij is. Of als je vader er niet bij is. Ja, dan moet ik je maar geloven op je woord. Dat is het enigste wat dan kan. Nou, ik verklap jullie. Later in deze toespraak ga ik, ga ik hier even op terugkomen. Want er is nog iemand vandaag die zegt, mijn papa is het allersterkste. Kom ik op terug. Goed, beste mensen. In Oase is het... In Oase gaat het deze zomer over uitspraken van Jezus die beginnen met ik ben. Dat doet Jezus best wel vaak. Dan zegt hij ik ben en dan volgt iets. En dan zegt hij nou dat ben ik dus. En vandaag gaat het over dat Jezus zegt ik ben de waarheid. Jezus zegt. Ik ben de waarheid. Jezus is de waarheid. Dat is het thema voor vandaag. En we gaan, we gaan daarom het gedeelte lezen uit de Bijbel, waarin Jezus dat zegt. Maar voor we dat doen, is het misschien eerst goed om iets te vertellen over wanneer Jezus dat zegt. Wat een beetje de situatie is, wat de context is, waarin Jezus zegt, en ik ben de waarheid. Nou, wat, wat moet je daarbij voor je zien? Een maaltijd. En niet zomaar een maaltijd, het is een feestmaaltijd. Het is namelijk de avond voor het grote feest Pesach. Joden vieren dat. En ze vieren dat traditiegetrouw met eten. Je kan het misschien wel een beetje vergelijken met onze kerstmaaltijd. En we zien Jezus met twaalf leerlingen, met twaalf studenten, om die tafel heen liggen. Zo ging dat in die tijd. Dus een maaltijd met Jezus en zijn twaalf studenten. Maar er is iets wat Jezus weet en wat zijn leerlingen nog niet weten. En namelijk dit. Dat dit de allerlaatste maaltijd van Jezus is hier op aarde. Dat dit de allerlaatste maaltijd van Jezus is voordat hij zal worden gekruisigd. Het is de laatste maaltijd waarbij Jezus zich omringt met zijn studenten, met zijn leerlingen. De laatste keer dat hij omringd is met die mannen waarmee hij al drie jaar lang optrekt, zij aan zij Schouder aan schouder. Jezus weet dat. Zijn leerlingen niet. En dat maakt dat dit al een beladen en een heftig diner is. En dan heb ik nog ineens het volgende verteld. Dat er wat bizarre dingen gebeuren tijdens die maaltijd. Het begint hier al mee dat Jezus besluit om de voeten, de vieze voeten van zijn leerlingen te wassen. Zeer ongebruikelijk. En dan tijdens die maaltijd wordt Jezus ineens heel verdrietig. Hij begint te huilen, wordt intens bedroefd staat er, want hij moet een van zijn leerlingen gaan ontmaskeren als zijn verrader. Een van zijn leerlingen zal hem aangeven bij de overheid en tijdens die maaltijd ontmaskert Jezus die leerling. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat hij ook tegen een van zijn leerlingen zeggen, jij, jij gaat mij binnen een paar uur ga jij zeggen, drie keer achter elkaar, dat je mijn genees kent. En daar, dat is het moment waarop we uit de Bijbel gaan lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je het misschien opzoeken. Het staat in Johannes 14. Johannes staat in het tweede gedeelte van de Bijbel in het Nieuwe Testament. Het Bijbelboek Johannes. En dan het veertiende hoofdstuk. Ik heb hem hier ook op de biemen staan. Johannes 14, en we gaan de eerste twaalf versen lezen. En ik, het grootste gedeelte wat van hier op het scherm staat, is uit de nieuwe Bijbelstaling, maar het laatste gedeelte, het laatste vers uit de herziene staat. Dan weet je wel. Goed, we gaan lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En we beginnen in Johannes 14, vers 1. Dus we zitten nog steeds aan die tafel. Er zijn bizarre dingen gebeurd, en dan zegt Jezus dit. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, een van die leerlingen, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Dan zegt Jezus ons thema. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, kennen jullie, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus, een andere leerling... Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Philippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf... Als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij heen. Geloof me, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Het zijn de woorden van God naar zijn Bijbel. Jezus is de waarheid. Als ik dat zo vanmiddag hier zeg, in Oase, dan, dan heb ik niet het gevoel dat dat heel spannend is. Maar stel je voor, ik loop straks naar buiten en ik ga midden op plein 40-45 staan. En ik zeg het nog een keer, en dan wat duidelijker, wat harder. Jezus is de waarheid. Misschien heb ik het fout, maar ik heb het idee dat ik dan niet heel veel vrienden maak. maar niet zo populair. En het zou kunnen dat dat dan eens te maken heeft, en met het woordje Jezus misschien, maar vooral... Met het woordje waarheid. Want waarheid ligt niet meer zo lekker tegenwoordig. Waarheid, waarheid het woord roept voor, ve voor veel mensen in onze tijd wat, wat, verve wat vervelend op. Irritatie. En, en dat dagen later, waarheid is natuurlijk ook ontzettend relatief. Want wat voor jou waarheid kan zijn, dat hoeft voor mij toch nog geen waarheid te zijn. Wat is nu waarheid? En oké, okay, als je aankomt met waarheid, nou ja, dan moet je dat op zijn minst kunnen bewijzen. Waar is wat werkt, zou je kunnen zeggen. Aankomen met een waarheid die voor iedereen zou gelden, of aankomen met een waarheid die vaststaat, die onwankelbaar is, die. Nou, beter niet, volgens mij, tegenwoordig. En de grap is dat dat precies de manier is waarop Joden in de tijd van Jezus tegen het begrip waarheid aankeken. Dus voor ons is dat relatief waar is wat werkt. En voor Joden in die tijd is waarheid iets wat vaststaat. Iets wat onwankelbaar is, wat echt zo is. En laat nu net een Joodse Jezus in de Bijbel tegen jou en tegen mij zeggen. Ik ben de waarheid. Ik ben vast, ik ben onwankelbaar. Beste mensen, dat is spannend in onze tijd. Goed, laten we eens gaan nadenken over dat zesde vers. Dat is dit vers. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En volgens mij is het goed om hem te lezen zoals die hier staat. Dus ik stel een andere manier van lezen voor. Dat is namelijk met een toevoeging. Volgens mij zegt Jezus dit tegen zijn studenten. Ik ben de weg tot de vader. Ik ben de waarheid over de vader. En ik ben het leven met de vader. Dus vandaag is eigenlijk het thema. Jezus is de waarheid. Maar ik besluit dus nu eventjes om daar achter te zetten. Over de vader. Nou en dan heb ik wat uit te leggen denk ik. Laten we dat doen. Laten we eens gaan kijken naar dat gesprek met Jezus. Wat we samen hebben gelezen. En dan wil ik graag dat we ons focussen op het tweede gedeelte, vanaf vers 6. Want we zien daar al dat Jezus na zijn ik ben uitspraken, in vers 6, dat hij daarachter gelijk een link legt met God de Vader. En dat is interessant. En vervolgens in vers 7... Um, Vers 7. En vervolgens in vers 7 zegt hij, als jullie mij kennen, als jullie Jezus kennen, dan kennen jullie ook de Vader. En hij zegt achteraan: jullie hebben hem, jullie hebben God gezien, want jullie hebben mij gezien. Nou, en vooral dat, dat, dat roept wat op bij die studenten. Jezus zegt dus, jullie hebben God gezien, want jullie hebben mij gezien. En dan is de reactie van die Philippus in vers 8, die zegt... Goed idee. Laat ons de vader zien heer. Meer verlangen we niet. Aan de re reactie van Jezus lijkt wat, wat uh, teleurgesteld te zijn op wat hier wordt gezegd door die Philippus. Hij zegt namelijk het volgende. Ik ben nu al zo lang bij jullie. Verzucht Jezus eigenlijk. En daarna gaat hij herhalen wat hij al heeft gezegd. En zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als ik spreek, dan is dat het werk van God de Vader door mij heen. En tot slot, zegt hij, smeekt hij bijna aan zijn leerlingen en zegt hij, geloof me nu. Geloof me nu dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. En mocht dat voor jou een brug te ver zijn, en zo niet, geloof me dan om wat je ziet. Geloof me dan om de werken zelf. we hebben heel, heel kort even dat, dat, dat tweede gedeelte van dat gesprek van Jezus met zijn studenten doorgenomen. Dit is dus die context waarin, of een gedeelte van de context waarin Jezus zegt, ik ben de waarheid. En dit is eigenlijk wat Jezus probeert duidelijk te maken. Als dit Jezus is, even heel, uh, je hebt wat voorstellingsvermogen bij nodig. Als dit Jezus is, um, en dit is God de varen, dan is het dus dit wat Jezus steeds opnieuw probeert duidelijk te maken. Dan zegt hij... Jullie hebben de vader gezien, de vader, dit is de vader, doordat jullie mij hebben gezien. Snap je het idee? En als ik spreek, zegt Jezus, dan is dat het werk van de vader. En vervolgens zegt hij, snap jullie dat als dit de vader is en dit Jezus is, dat ik in de vader ben en dat die vader in mij is. Dus dit wil Jezus duidelijk maken, de vader en ik. Wij zijn precies hetzelfde. Wij zijn één. En dit principe. Jezus en God de Vader zijn één en dezelfde. Dat is iets wat Jezus echt tussen de oren van die discipelen wil hebben. Tussen de oren van die studenten moet zitten dat Jezus en God de Vader één zijn. Ik heb eens gekeken naar de hoofdstukjes ervoor. Naar Johannes 12, 13 en 14. Dit principe, dat legt Jezus... Tot in de treur uit zou je kunnen zeggen. Want in Johannes 12, daar zegt hij over dit principe vier keer. Is dat goed? Ja, vier keer wat. In vers 44, 45, 49 en 50. In Johannes 13 benadrukt hij dat nog een keer. Vers 20. En in Johannes 14, en nu moet je je echt aan vasthouden, is dus dit principe. Jezus en de Vader zijn één. Dat is een terugkerend refrein. Dat, daar gaat het gesprek over. Hij wil zo graag dat dat duidelijk is, want hij zegt het in vers 1, in vers 7, in vers 9, in vers 10, in vers 11, 13, 20, 21, 23, 24, 31. Je zou zeggen, het is een bombardement van Jezus over zijn discipelen heen met de boodschap, ik ben hetzelfde als de vader, als God de vader en God de vader en ik. We zijn hetzelfde, we zijn één, één en hetzelfde. Begrijp het, pak het, knoop het tussen je oren. Dus Jezus zegt eigenlijk, die uitspraak, Jezus is de waarheid, die staat, op, die staat eigenlijk midden in dat bombardement. Die zegt, ik ben de waarheid over de vader. Ik ben de weg tot de vader en ik ben het leven met de vader. Ik ben zo geconnect met die vader. Dus Jezus is de vaste, de onwankelbare waarheid over de vader. Jongens en meisjes, um, ik heb hier even een spierbouw op het scherm. Ik ben benieuwd of ze, of ze nog... Uh... Zou je er nog? Zwaaien? Ja? Hoi. Oh. <laughs> Goed zo. Hey, ik had gezegd dat er nog iemand vandaag was die zei, mijn vader is het allersterkst. En weet je wie dat is? Dat is Jezus. Eigenlijk in heel zijn leven, in alles wat hij deed, wees hij naar zijn vader en zei die: "Zoals ik ben, zo is de vader." Dus je zou kunnen zeggen: "Jezus zei: "Mijn vader is het allersterkst. Kijk maar eens hoeveel kracht en macht ik heb." Jezus zei: "Mijn vader, mijn vader is het meest liefdevol. Kijk maar eens naar mij. Hoeveel liefde ik heb voor mensen." Hij zei: "Mijn vader is het meest vastberaden. Kijk maar eens hoe vastberaden ik door het lijden heen ga." "Mijn vader, mijn vader is het meest vergevingsgezind. Kijk maar eens hoe ik vergeving uitdeel. Dus jongens en meisjes, het was misschien een beetje lastig om te bewijzen... dat jouw papa of mama echt de sterkste was. Want ik moest je op je woord geloven. Nou, Jezus bewijst dat zijn vader de sterkste, de meest liefdevolle... de meest vergevingsgezinde, de meest, de meest vastberaden God is... Door het te laten zien. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid over God de Vader. Ik laat het zien. Ik zeg het niet alleen, maar ik laat het zien hoe mijn vader is. En dat hij het meest geniaal is. Willen jullie dit onthouden? Dat waarheid vlees en bloed geworden is. En zijn naam is Jezus. Je zou kunnen zeggen... Ik zet het even op het scherm. Jezus heeft het hart van God geleefd. Het hart van God de Vader is zichtbaar geworden in Jezus. Dus het kan zijn dat je hier vandaag bij Oase bent. Dat je zegt, ik wil God leren kennen. Misschien zeg je... Ik ken God al wel... Maar ik wil hem heel graag leren kennen als vader. Het enige wat ik dan kan zeggen is... Maak kennis met Jezus. Want Jezus is de waarheid over God de Vader. Maak kennis met Jezus. Alsjeblieft, doe het. Goed, dit is nog niet het hele verhaal. Ik ben van mening dat dit nog niet alles is wat Jezus wilde zeggen over dit principe. Dat Jezus en God de Vader één zijn. Want dit gaat heel erg over Jezus en dit gaat heel erg over God de Vader. Dus dit is misschien nog een beetje een ver van je bed show. Maar het wordt pas Echt interessant, zou je kunnen zeggen? Als Jezus het volgende doet, hij gaat namelijk zijn leerlingen en hij gaat jou en mij betrekken bij dit verhaal. In vers 20, iets verderop in dat gesprek, dan zegt Jezus het volgende. Dan zegt hij eerst tegen zijn studenten. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, zegt hij het weer. En dan zegt hij. En dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Kijk je door? Hij zegt dat zijn leerlingen. Jullie zijn in mij en ik ben in jullie. En dit zijn precies dezelfde woorden. Ze lijken er in elk geval heel veel op. Als die Jezus gebruikt om de diepe connectie tussen hemzelf en God de Vader aan te geven. Ik heb vers 10 er even onder gezet. Zie je de overeenkomst? Hier zegt Jezus in vers 10, geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En later in dat gesprek zegt hij dus, en jullie zijn in mij en ik ben in jullie. Beste mensen, je zou kunnen zeggen zo verstrengeld als dat God de Vader en dat Jezus zijn. Net zo verstrengeld, zegt Jezus. Mag jij, is Jezus met jou. Net zo'n diepe connectie als God de Vader en Jezus hebben. Zo diep mag jouw connectie met Jezus zijn. Je mag één zijn met Jezus. Ik heb gezegd dat Jezus één is met de Vader. En ik heb gezegd dat Jezus de waarheid is over God de Vader. En nu zegt Jezus, en jij, jij mag één zijn met mij. En automatisch daarop kun je deze oproep horen. Is dat Jezus aan jou vraagt, wil jij ook mijn waarheid worden? Word waarheid over Jezus. Vertel niet alleen de waarheid over Jezus, maar leef het. Wordt het in vlees en bloed, wordt het vlees en bloed geworden, waarheid over Jezus. Dus jongens en meisjes, naast dat je mag zeggen, mijn vader is het allersterkst, of mijn moeder is het allersterkst. Ze kan een hoogslaper in elkaar wauwen, Mag je ook zeggen, mijn Jezus is het allersterkst. Mijn Jezus is het meest vergevingsgezind. Kijk eens hoeveel vergeving ik aan mijn broertje en zusje geef. Je mag ook zeggen, mijn Jezus is het meest avontuurlijk. Kijk eens wat ik durf met Jezus. Je mag zeggen, mijn Jezus, mijn Jezus is het meest liefdevol. Kijk eens hoe lief ik omga met mijn klasgenootjes. Mijn Jezus is het meest... Kijk eens naar hoe ik... Dus, wordt waarheid over Jezus voor jouw omgeving. Dus net zoals dat Jezus God de Vader liet zien... liet zien dat dat werkt... liet zien dat dat waar is, dat dat waarheid is mag nu jij op jouw woord laten zien dat Jezus werkt, dat Jezus waar is, dat hij echt is. Word waarheid over Jezus. Goed, dit is een beetje wat we hebben besproken. Ik loop nog even langs en dan zijn mijn woorden op. Uh, we zijn begonnen bij die maaltijd van Jezus. Die heftige maaltijd waar veel in gebeurde. De laatste maaltijd van Jezus. We schoven daar een soort van aan. We hebben het even kort gehad over dat begrip waarheid. lijn 40, 45. Dat verschil en de moeilijkheid rondom dat begrip. En vervolgens zei Jezus dat hij en de vader één zijn. Dat punt maakte die heel duidelijk. En we zeiden ja, Jezus is de waarheid over God. En zo net hebben we die connectie gemaakt, Waar maakte Jezus die connectie voor ons en zei, maar nu ook jij jij en ik, wij willen ook dat jij één bent met Jezus wordt dus waarheid over Jezus dat is de kern van alles wat ik heb gezegd, als je dat onthoudt, Jezus is de waarheid wordt zelf waarheid music kijk, dat is een hele goede tuin